De Nederlandse tennissers staan in de Davis, -cu Davis Cup wedstrijd tegen Zuid-Afrika met 2-1 achter. Robin Haase en Jesse Hoetakalung verloren dubbelspel in vier sets van Rick de Voest en Kevin Andersson. Nederland moet morgen de twee enkelspelen winnen om nog kans te maken op promotie naar de wereldgroep. Het weer. In het oosten kans op onweer, in het westen droog en wat zon. Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag, het wordt 20 graden aan de kust... en 24 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, eentje op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Maars en Knoopend Ouderen 2 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. En door werkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen het Knoopend plein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer.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 Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Art Vierhouten, Dionne de Graaf en Tom van Hek. Bijna vier minuten over vier op deze zaterdagmiddag. U bent weer terug en de eerste heuvels, wat zeg ik, Bergen zijn nu toch echt in de Tour aangeland. En Gio Lippens, een kopgroep, maar vooral ook belangrijk wat erachter gaat gebeuren. Hè? Ja, dat peloton dat is inmiddels op drift geraakt hoor. Want in no time tijdens het nieuws is de voorsprong van de koplopers teruggelopen. Van drie minuten naar twee minuten twaalf, bijna een minuut eraf gehaald. En dan zie je dat ze aan de achterkant van het peloton moeten harken als gekken om erbij te blijven. Zo hard gaat het daar aan de voorkant. Het zijn de ploegen van de sterke klassementsmannen en van de punchers... die zich langzamerhand naar voren manoeuvreren. Nu zagen we... Een... In keer de ploeggenoten van Philippe Gilbert op kop van het peloton sleuren. Zij hebben er alle hoop op gevestigd dat hij hier bij die aankomst uiteindelijk kan gaan knallen. Het is een soort muur de Bretagne, werd zojuist al geroepen. Want het gaat hier bijna steil omhoog tegen de 10%. En dan ook nog eens een keer met tegenwind, want het is volledig open hier bovenop Superbest. Dus wordt het een lastige aankomst voor die klassementsmannen. Het gaat hard in het peloton, betekent dat er weer 6 seconden van de voorsprong is afgesnoept. Twee minuten en zes seconden de voorsprong van de koplopers. Waar uh, toch wel een beetje wordt gekeken naar elkaar nu, steeds meer en meer. En waar sommigen van uh, de negen vooraan toch uh, hun droom zal zien. Uh, of de droom zal zien vervliegen. En uh, duigen zien opgaan. Om eens een keer een etappe te winnen in de Tour. Want als het zo snel terugloopt, dan weet toch het merendeel hier dat het uh, strakjes niet meer te doen is. Maar misschien zo'n type als Riblol. Die het vorig jaar alle keer heeft bewezen dat het kan. Dat hij er nog wel uh, uh, van droomt. En dat hij dadelijk nog wat kan gaan doen. Als we gaan beginnen aan de Col de la croix Saint want daar gaan we zo bijna mee beginnen. Radio, Radio. Toe de. Toe de. Don't Stop Me Now. De eerste berg van de tweede categorie. En iedereen is toch benieuwd, Gio. Ja, iedereen is benieuwd. Iedereen is zenuwachtig ook in het peloton. Want dan zie je toch ook alweer alle grote namen naar voren komen. We zagen Robert Geesing in zijn witte trui. Staat hem goed, maar dat wisten we vorig jaar natuurlijk al. Toen mocht hij hem eigenlijk niet dragen. Maar ja, omdat Andy Slek natuurlijk hoger geclasseerd was. En die reed in de gele trui. Dus kon Robert Geesing gewoon in de witte trui rondrijden. Maar we zien hem nu daar vooraan in het peloton rijden. We zijn nog niet eens begonnen aan die klim van de tweede categorie. maar het kaf wordt nu toch langzamerhand van het koren gescheiden. Bauke Mollema in de buurt van Robert Geesing. We zagen Sanchez daar nog bij zitten. Laurens Tendam zag ik daar zitten. En we weten ook inmiddels dat er een aantal prominente namen vanaf moet... ...in het peloton. Roman Kreuziger gisteren aardig in de kreukels bij die massale valpartij. Die moet eraf, net als Jérôme Ongoulvin en Iver. Dat zijn Fransen. En we weten ook dat Wout Poels inmiddels heeft moeten lossen. Die zit daar nog eens een keer achter. Dat kregen we te horen van Michel Cornelissen, de ploegleider van Vakant Soleil. Maar we weten het Pools, die voelt zich niet helemaal lekker. Pools is ziek gisteren overgegeven. Vandaar dat hij het niet kan bijbenen. We zijn begonnen aan de klim met de kopgroep. Twee minuten is het verschil nog tussen die kopgroep en het peloton. En gebeurt daar wat vooraan? Ja, er wordt meteen gedemareerd door TJ van Garderen. En ik vrees dat het voor Ardy Engels daardoor meteen gedaan is. Want ik zie daar volgens mij het blauw rijden. Maar het is eventjes over de hoofden van het vele publiek heen kijken, het vele publiek in uh, Mondoren. Ja, Gio zei het al, inderdaad een toeristenplaats, het is te merken, het is inderdaad Ardie Engels die daar als een van de eerste af moet. En niet alleen Engels is er af, maar ook Cofidis uh, is niet één man kwijt, maar uh, verlies zo gelijk M, uh, twee uh, renners, beide renners die hier vooraan in de kopgroep vertegenwoordigd waren. Julien Elvarez en Romain Zengle zijn er allebei af. Zengle rijdt daar vlak voor ons, en dat is ook de reden dat wij eventjes worden opgehouden. Daarvoor zit dan Ardie Engels, en daarvoor Julien Alvarez. En dat gebeurde dus allemaal door die demarrage van TJ van Garderen. Die Amerikaan die is opgeleid door de Rabobankploeg... die nog wat familie heeft wonen trouwens in Alfa aan de Rijn. Dus er zit nog een heel heel, heel klein Nederlands tintje aan. Hij ging gelijk aan de voet van de Col de la Croix Saint-Robert. En 1 minuut en 25 seconden is nog maar de voorsprong... van de eerste rijders uit de kopgroep. Dus van TJ van Garderen op het peloton. Aart als we kijken, gisteren langzame etappe, vandaag een hele snelle etappe, wordt heel hard gefietst en we gaan ook een harde finale tegemoet. Het is heel duidelijk dat de, de kopgroep ook voelt van ja, ik heb, ik heb toch redelijk goede benen, klimmersbenen, ik moet hier nu gaan, anders is het gewoon een einde verhaal, dan komt de peloton erop en erover en... Het is wel opvallend dat de mannen van Astana op kop wel terwijl Krojieke eraf ligt. Dus dat is wel heel duidelijk dat, dat gewoon ja. echt wel een nawee heeft van gisteren... en dat ze daar ook geen enkel rekening meer mee houden voor, uh, voor het klassement. En gaat daarachter, verwacht je klassement mensen elkaar echt te testen vandaag... of gewoon nog eens een beetje kijken, hier en daar een versnellingje. maar het is nog niet het grote werk, maar het is wel een soort voorproef? Ja, dit, dit, het gevoel om, om bij de eerste alweer omhoog te zijn... om bij de eerste te starten aan de voet van de klim... wat je net ook zag, uh, Gezing zat ook perfect van voren... En iedereen heeft daar zo zijn, uh, zijn kopman uh, op de juiste eerste twee linies zitten. Dat is gewoon de start van de, van de Tour eigenlijk bergop. En dat, dat moet je nu al laten zien. Je moet nu al laten zien van hé, hey, ik rij hier. En dan zal het tempo misschien een beetje minder. En tenzij ze gewoon echt... Direct dat gat uh, dicht willen rijden. Maar ik verwacht dat ze na deze call pas daarmee uh, gaan beginnen. En uh, er zijn mensen die zeggen: Nou, misschien wil Contador wel wat seconden bijvoorbeeld terugpakken straks. Verwacht je dat? Of, of denkt hij meer? Nou, wel even testen, kijken hoe de anderen ervoor staan. Maar dit, dit is toch nog niet de dag om, om terug te pakken? Nee, ja, ja Contador heeft al aangegeven dat iedere seconde is er één is om terug te krijgen. En dat zal hij zeker uh, op de aankomst proberen. Nu heeft het niet zoveel zin. Het is nog een stukje naar de finish als ze deze call gedaan hebben. En daarna op de aankomst heb je weer mogelijkheden om toch net weer... die paar seconden verschil te pakken op je concurrent. En ja, hij weet uh, met hoeveel seconden je de toer ook kan winnen of verliezen. Dus ja. Ja, iedere seconde is er één. Dus ook vandaag gaan wij een secondenspel zien. En in dat secondenspel uh, veranderen de posities ook voortdurend, Gio? Jazeker hoor, want we hebben voortdurend mensen die proberen weg te rijden uit het peloton. Een van de coureurs van Astana probeert daar weg te rijden. En ik denk haast dat dat Fofonov is. Dat is een kazak, het was in ieder geval niet Vino Kurov. En nu zien we een coureur van Euskaltel samen met een Fransman van de Europcarploeg wegrijden uit het peloton. In het begin van die kol van de tweede categorie. Hij is 6,2 kilometer lang en laat het precies zo zijn 6,2 procent gemiddeld. Maar het begin is bijna 8 Dat is het stijlste stuk. Ik kijk van boven naar dat peloton. Zie daar de bolletjes van. Johnny Hogeland ook nog mooi vooraan meerijden in het peloton. Terwijl ik nu kijk naar een aantal achterblijvers. Onder andere Fabian Cancellara Die daar heeft moeten lossen. Grijpel, hebben we gehoord. Die eraf af heeft moeten gaan. We zien Garate daarbij zitten. Veel last natuurlijk van dat breukje in de arm. Hij kan er niet bij rijden. Gelukkig maar dat Baredo, een van die andere Spanjaarden. Dat hij wel nog in het eerste deel van het peloton peloton zit. Die kan in ieder geval... Uh, Robert Geesink kan die uh, bijblijven. En nou kijk ik naar nog wat uh, lossers. Ik zie uh, Romain Feiju daar. Hier kijk ik nu aan kop van het uh, peloton naar het gezicht van Rob Ruig. Die daar gewoon brutaal tussen de eerste naar boven klimt. Achter uh, Andy Schlek aan. En zo uh, zit dat uh, peloton nog steeds breed uitwaaierend over de weg. En weten we ook dat er aan de kop van uh, de kopgroep uh, dat daar ook in ieder geval gedemareerd is door TJ van Garderen. Dat is de man die die daar aan de leiding rijdt. We zien daar Costa achter rijden. En dan Gauthier. Die proberen de aansluiting te krijgen met TJ van Gelderen. Maar de voorsprong ten opzichte van de eerste mannen van het peloton... die loopt heel snel terug nu. 1 minuut en 16 seconden. We zijn in de volle klim aanbeland. Sebastiaan, jij zit achter... Wij zitten nu achter het uh, tweede plukje, zeg maar. Maar uh, ook het uh, eerste drietal is goed te zien. Het drietal van Garderen, Gauthier en uh, Rui Costa... waar die kleine Gauthier... Uh, ...behoorlijk wat moet geven om mee te gaan hoor met uh, Costa en met uh, Van Garderen. Want dat kleine lichaam van die Fransman gaat uh, heen en weer. Zij zijn om de hoek verdwenen. Ik heb de stopwatch uh, ingedrukt. En uh, wij zitten dus uh, achter het tweede drietal. Achter Riblon, Zandio en Kolobnev, En die volgen dan op uh, 13 seconden van dat eerste drietal. Engels is er definitief af. En dan hierachter, Gio. Demarage van de bolletjestrui. Demarage van Johnny Hoogland uit het peloton krijgt gewoon Antonio Fletcher aan met zich mee. Nou, dat is nou niet echt een klimmer. Maar ja, dat kun je van Land, Maar misschien ook niet echt zeggen. Als het op het hele Hoge bergte aankomt, dan weet ik niet of hij mee kan met de beste. Maar Hogeland op jacht natuurlijk naar punten voor zijn bolletjesstrui. Hij wist wat hem te doen stond. Hij weet dat hij punten moet gaan pakken op deze klim. Want dan kan hij na vandaag ook nog eens een keer weer die trui aantrekken. We kijken nog even naar de puntenverdeling. Vijf punten voor de eerst aankomende hier... ...op deze call van de tweede categorie. Dan drie punten voor de nummer twee, twee punten voor de nummer drie... ...en één puntje voor de nummer vier. Hogeland heeft er vier in dat klassement om de bolletjes draaien. Hij weet dus wat hem te doen staat. Gewoon toerijden naar die eerste drie daar. Dat moet hij doen. En dan ben ik benieuwd wat er achter in het peloton gebeurt... ...want daar zitten al die favorieten nog wel bij elkaar. Ik zei het al. Rob Ruig zit daar nog keurig mee vooraan... daar ...in het spoor van Andy Schlek, daar aan de rechterkant van... De weg ruigheid zelf in het midden. We zien Robert Geesing daar helemaal aan de rechterkant van de weg in het wiel van Baredo. Fino Kurov zit daar nog keurig bij. Kedel Evans die leidt de dans. En zo gaat dat peloton omhoog. Maar Hogeland heeft nog steeds voorsprong. En rijdt toe naar de restanten van de kopgroep. Dus allemaal, ik snak naar adem. Bel je en ik zeg, ik boek een vlucht.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 zal wandelen de avond in, je houdt van mij En ik hou me vast aan de herinnering Af vanavond een gedachte dwalen af. En dan raak ik zomaar van mijn stuk Wanneer ik denk Van dik ook op de rustdag te bewonderen. Weg uit Nederland. Weg uit Nederland, op weg naar Frankrijk. Guillaume, hoe gaat het? Ja, we hebben de condo van Vassenveld, uh, dat is Robert Geesink. En we hebben de Adelaar van Ierseke. Want uh, Johnny Hogeland is uh, gedemareerd uit dat uh, peloton. En rijdt nu met Juan Antonio Flecha naar een paar mannen toe die daar nog voor zitten. Churuca, Tiralongo en Roland. Dat zijn namelijk de mannen die in achtervolging zijn op de twee koplopers: Costa en van Garderen. Dus dat betekent dat de situatie in koers is. Aankop Costa en van Garderen. Dat zijn de eerste twee op deze beklimming. Dan hebben we dan hebben we drie achtervolgers formeel op 1 minuut 48. Ik weet niet of dat nog klopt hoor. Want dat lijkt me wel heel erg veel verschil. Maar dat is dan die Ahmed Suruka, de man van Euskantel. Rolongo, de man van Astana die als eerste gedemarreerd was uit het peloton. En Pierre Roland die uh, heeft moeten afzakken vanuit de kopgroep. En dan hebben we Johnny Hogeland daarachter met Juan Antonio Fletcher. En als je dan kijkt dan zie je dat Hogeland zo zou moeten kunnen aansluiten bij die drie achtervolgers. En dan wordt het interessant hoor. Want de eerste vier plekken die kunnen punten verdienen voor de bolletjesdrui. Ik zei het al: 5, 3, 2 en 1 punt. En daar komt hij aan hoor, Johnny Hogeland. Daar gaat hij aansluiten bij de achtervolgers. En dan eh, moet hij toch even slim zijn straks om eh, in ieder geval die puntjes te gaan pakken. Twee puntjes, dan eh, zou het wel eens kunnen gaan lukken voor Johnny Hogeland. Dan zou hij die bergdraai wel eens veilig kunnen gaan stellen. De vanuitgaande dat de echte kanonnen zich straks gaan melden als we hier aankomst krijgen op Super Best. Laatste klimmetje van de derde categorie. Hij slokt nu even een paar achterblijvers op. Een paar mannen uit de oorspronkelijke kopgroep. Onder andere Zengle, Die belg uit de kopgroep. En dan moet hij doorgaan trekken. Maar die twee koplopers, ja, die zijn er natuurlijk ook nog steeds. Die hebben nog steeds voorsprong. Ja, het wordt gemeld hoor. 1 minuut en 50 seconden voorsprong op de achtervolgers. Dat is een hele hoop Sebas. Ja, maar er zit toch wel wat tussen, Gauthier Dat zit toch wel wat tussen. Gauthier zit er nog tussen. Riblon zit er uh, nog tussen. En die volgen echt maar op een seconde of 10, 15 van de twee koplopers van Costa en van Garderen. Dus dan zijn die punten, zijn dan toch weg straks bovenop de top van deze call van tweede categorie. En ook Zandio uh, van Sky zie ik achter, als ik achterom kijk daar in de vette nog naderen. De twee koplopers, de koplopers zijn inmiddels langs het bord van de laatste kilometer van deze beklimming. Van de call de la Croix, Robert, Riblon en Gauthier Boca gevonden. Die zijn bijna bij dat bord. En dan in achter, En nu krijgen we de eerste serieuze aanval. Alexandre Vinokourov aanvallen Aanvaller, puur zang. vorig jaar al een prachtige etappe. En nu doet hij het gewoon weer. Hij rijdt weg bij het peloton. En dat is echt serieus werk. Want vino staat elfde op 32 seconden van de gele trui. Dit is dus een bedreiging voor de gele trui. Hij springt zomaar weg daar uit het peloton. Peloton, maar nou, mannetje of 70. Dat nog wel hoor. Want het is is nog steeds niet uh, gebroken. Ik kijk erachter. zie dan Jurgen van den Broek die dan het tempo maakt. We zien daar Verclaire die probeert uh, weg te rijden uit het uh, peloton. En ook een mannetje van uh, de ploeg van Alberto Contador. Is het Contador zelf of is het Contador niet? Ik denk haast niet dat het Contador zelf is. En zo wordt dat hele peloton nu uit elkaar getrokken. Waar zit Robert Geesink? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zit Robert Geesink nog wel uh, enigszins vooraan daar? Ja, daar komt een heel treintje van uh, Rabobank. Maar ik zag daar ik niet zitten. Nee, daar vooraan. Die twee man, Sebas. Die zijn uh, bijna op de top. Even kijken hoor, want ik moet dus het publiek doorkijken. We zitten nog steeds achter Gauthier. Ah, daar rijden ze. Tussen achter uh, Gauthier en uh, Riblo. En dan heb ik een uh, mooie grote groene vlag. Heb ik als mikpunt genomen om mijn Stopwatches uh, in te drukken. Terwijl die twee door dat wijdse landschap rijden. En uh, zo goed als boven zijn. Hier komen de twee achtervolgers. Gauthier en uh, Riblo. En die passeren dan die Grote groene vlag op 20 seconden. 20 seconden. Dat is het verschil tussen de eerste twee en de tweede achter. En hier achter mij is dan toch de rest van die vallei redelijk leeg, Gio. Ja, en daar komt Vino Kurov eraan hoor. Want die is wel degelijk uh, los van de rest van het uh, peloton. Hij heeft de voorsprong. Het is uh, 10 seconden. Veel meer is het niet uh, van dat uh, peloton. Terwijl ik nu ook zie dat de twee koplopers uh, zo meteen de over de top gaan komen. Dus zij pakken de eerste twee plekken weg. In ieder geval... Ik zie Thomas de Gent losse trouwens uit het peloton. De man van Van en daarbij ook Sylvain Chavanel. En dan kijk ik naar het sprintje. TJ van Garderen wint het sprintje voor de man van Movistar, voor Costa. Dan weten we in ieder geval wie de eerste twee plekken hebben. En jij zit nog steeds achter die achtervolgers. Ja, daar gaat Riblon, denk ik, de twee punten pakken. Want die kleine Gauthier, die geeft werkelijk waar alles... maar die komt er inderdaad niet meer overheen. Dus gaat Riblon als derde passeren. En dat doet hij dan op zo'n 17, 18 seconden. Twee punten voor hem. Gauthier daar weer achter. En dan zien we in de verder ook het spandoek van de 25 kilometer. Daar gaan nu de twee leiders onderdoor. Costa... En uh, van Garderen. En dan kan ik uh, dat weer eventjes mooi als stemmingspunt nemen. Want Riblo en Gauthier zitten daar echt niet al te ver achter. Ik kijk ook nog even achterom of ik Zandio al zie. Die gaat nu zo'n beetje over de top heen. En hier zijn Gauthier en Riblo op de 25 kilometer. Punt op 19 seconden van het kopduo. En ik zie Johnny Hogeland omkijken. Die kijkt en die ziet dat uh, Vino Kurov, Alexandre Vinokourov heeft aangesloten. Hij weet dat zijn plannetje om putten te pakken op. Deze klim in elk geval in duigen is gevallen. Want dat gaat hij niet meer doen omdat de eerste vier daar uh, punten zouden pakken. Maar hij zit wel in goed gezelschap nu hoor. Met uh, Churuka, toch een aanvaller altijd. Van Euskaltel, Tiro Longo, uh, ook een hele prima renner van Astana. Fletcher zit er nu bij. Roland zit erbij. En Vino Kurov. En dan Johnny Hogeland. Dat is een mooie groep die daar in achtervolging zit. En hun achterstand op de twee koplopers is 1 minuut en 42 seconden. Ben je al over de top heen, Sebastian? Ja, wij zijn over de top. En dus ook in de de laatste 25 kilometer. Terwijl ik nu hoor dat Kolobnev op zo'n anderhalve minuut volgt. De twee achtervolgers uh, zijn dus Riblo en Gauthier. Zij zijn op wacht jacht naar Rui Costa en naar TJ van Garderen. Een Portugees in Spaanse dienst en een Amerikaan in dienst, dus van die uh, uh, ja, eigenlijk alle nationaliteiten zo'n beetje hebbende HTC-ploeg. Dat zijn de twee koplopers in deze mooie etappe door het centraal uh, massief. Terwijl ik nu even meeluister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 bijna in de buurt van de top. Die komen er nu door dat 25 kilometer punt heen. En dan kijk ik naar achter. Ja, ik zie Geesink niet hoor. Maar straks krijgen we hopelijk een beter beeld van dat peloton. Dan zie ik wel een Rabo-renner daar in dat peloton nog rijden. Maar het is lastig om daar een overzicht te krijgen. Het zou toch jammer zijn als Robert Geesink hier dan de slag gaat missen. Daar zie ik Robert Geesink rijden inderdaad. In een groepje achtervolgers met een aantal ploegmaten. Baredo daar in ieder geval bij. En daarvoor rijdt dan het peloton. Dan heeft hij toch moeten lossen in die laatste kilometer voor de top. En dat is een slecht teken voor Robert Geesing. Maar misschien kunnen ze het in de afdaling nog goed maken. Sebas. Die afdaling loopt op zich wel vrij mooi. Maar zo hier en daar is de weg toch wel behoorlijk glad geworden. Hoor, door de regenval die er is geweest. Wij zitten nog steeds achter de nummers 3 en 4 in deze etappe. De nummer 3 is Christophe Riblon. De nummer 4 is Cyril de Gort. Die heeft Riblo in de afdaling ietsje moeten laten gaan. En in de vette zie ik nog steeds de twee kop lopen samen. Rui Costa en TJ van Garderen, Gio. Ja, de peloton. Het peloton is ook begonnen aan de afdaling. Thor zit er zelfs nog steeds bij. Want die zie ik daar gewoon in die gele trui zitten. En dan kijk ik toch echt eventjes of ik wel het goede peloton te pakken heb. Jawel hoor, dat is wel degelijk het goede peloton. Want ik zie de mannen van Cadel Evans daar voorop rijden. En dat is toch onvoorstelbaar dat die Thor in zijn gele trui... blijkbaar toch vleugels heeft gekregen in deze etappe. Want we hadden toch eigenlijk verwacht dat hij er wel af had gemoeten op deze klim van de tweede categorie. En nou moet Robert Geesink toch alles op alles zetten om weer aan te sluiten. Hij wordt gegang maakt door zijn ploegmaat. En nu sluiten ze aan bij het peloton. Maar het geeft wel aan dat Robert Geesink het niet gemakkelijk heeft. Nog even de situatie in de wedstrijd. Rui Costa en TJ van Garderen. Die rijden daar aan de leiding. Dan hebben we Riblon en Gautier in de achtervolging. En daarachter dan die die groep met uh, Vino Koerov, met Fletcher en met uh, de Nederlandse bolletjesrijder Johnny Hogeland. Daarachter dan uh, het peloton met Husoft en uh, met uh, alle klassementsmannen. En dan uh, natuurlijk ook Robert Geesing die inmiddels heeft uh, aangesloten. En dat is de situatie op weg naar Superbest. Er gebeurt voldoende hier in deze etappe. Mooie finale van de etappe naar Superbest. Radio 1, het NOS-journaal. Half vier geweest zijn de hoofdpunten met Mariel Hageman. In Engeland heeft de Labour-partij de regering opgeroepen om onmiddellijk te beginnen met het onderzoek naar de tabloid News of the World. De oproep van Labour volgt op een bericht in The Guardian dat de tabloid al miljoenen e-mails heeft verwijderd. Labour wil dat er vandaag nog een rechter wordt aangewezen om het onderzoek naar het afluisterschandaal te leiden. Slachtofferhulp Nederland zit in geldnood door een gebrekkige boekhouding. De afgelopen jaren is er meer uitgegeven dan er binnenkwam. De organisatie gaat op korte termijn 2 miljoen euro bezuinigen, maar zegt dat dit geen gevolgen heeft voor de hulp aan slachtoffers. Er is een vacaturestop ingesteld en er verdwijnen 20 banen. In Amsterdamse binnenstad wordt gevierd dat 100 jaar geleden de eerste Chinezen zich in Nederland vestigden. Op de Dam begon een spektakel met 100 Chinese leeuwen. Die dansen vandaar in een optocht naar de Nieuwmarkt.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 anwv Verkeersinformatie. Er staat één file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knopen de Bresseplein en Rotterdam Centrum. Drie kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Bijna drie minuten over half vier. U bent weer terug. We zijn de topover van die berg van de tweede categorie. En het is een één heel lang lint wat naar beneden gaat. Kio. Nou, het was een hele gevaarlijke hoor, die berg. Uh, want uh, die heeft toch wel wat schifting veroorzaakt. En met name Robert Gesink die in de problemen is geraakt. Aansluiting heeft gekregen. Maar nu breekt het weer in dat uh, peloton. Want ik zag zojuist een tweede deel van het uh, peloton uh, met een uh, gaatje ervoor. Na dat eerste deel. Want die afdaling is lastig hoor. Smalle wegen. Af en toe wat steenslag uh, in die bochten. Even de situatie toch maar uh, op een rijtje zetten. Voor iedereen die uh, luistert en denkt van ja, maar wie rijdt er nu echt op kop? We hebben Costa van Garderen en Gauthier op kop. Dan moet daar nog een mannetje tussen zwemmen. Dat is Zandio uit die oorspronkelijke kopgroep. Wordt verder niet gemeld. Dan hebben we Churuk... Nee, wat hebben we dan? Dan hebben we Vino Tiralonga en Fletcha. Dat zijn de mannen die er achteraan zijn gesprongen. Het is de koep van Vino -Kurov. Die probeert gewoon hier de gele trui te gaan veroveren. En dan zien we dat Hogerland inmiddels terug wordt gepakt. Samen met Churuka. Door het peloton. Het peloton dus met de klassementsmannen erin. We hebben Gilbert daar nog gezien. We hebben de gele trui gezien van Thor Hussoff. We zagen Contador. We zagen. Even kijken. Philippe Gilbert, die had ik al genoemd. We zagen natuurlijk Del Evans. En dan uh, zagen we toch dat gaatje ontstaan in de richting weer van Robert Geesing. En nog een paar andere mannen. Terwijl ik nu kijk naar vier achtervolgers. Even kijken. Dat is dan Zandio die ingelopen is. En die gaat natuurlijk nu met Juan Antonio Fletcher samenwerken. Om dat duo van Astana om dat te weer te, ja, verzet te geven. Tira Longo en Vino Kurov. 1 minuut en 38 seconden wordt gemeld. Dat is dan het verschil met het peloton met de gele trui. Tussen de vier koplopers en dat peloton met de gele trui. En daartussen dan dus Vino Kurov die op dit moment op ruim 30 seconden rijdt van de man in de gele trui van Tor Huishof. En dat betekent dat hij de gele trui mogelijk gaat veroveren als hij die voorspelt. Kan behouden. En één ding weten we ook zeker. De bergtrui gaat vandaag over. Die gaat over in handen van TJ van Garderen. Want die kwam als eerste boven op die kol van de tweede categorie. Pakt daarmee vijf punten. En heeft dan meer punten dan Johnny Hogeland. Dus dat weten we dan ook alweer. Dat de tegenaanval van Hogeland te laat is gekomen. Sebastian, waar zit jij? Wij zitten nog altijd achter de kopgroep. De kopgroep dus weer inmiddels. Je zei het al van vier renners. Costa van Movistar. Riblo van HZZ. Gauthier van Eurocar. En dan dus uh, TJ van Garderen, die in ieder geval al een eerste hele, hele, klein prijsje van de dag binnen heeft. Met die bolletjes trui. Maar ze geloven nog zeker in uh, de dagzegen. 55 seconden hierachter rijdt dan de groep met Alexandre Vinokourov. We kijken eventjes naar de linkerkant, want we rijden door een vallei. Aan de ene kant van de vallei rijden we uh, eerst, daar gaan we een mooi beekje over. En dan aan de andere kant van de vallei rijden we terug in de richting van Superbes. Ik zie daar in de verte in ieder geval het peloton. Rijden. Dat zit dus op uh, zo'n anderhalve minuut achter uh, deze groep. 1.25. Uh, daar komt uh, nog een uh, renner langs in ieder geval op die achterstand van deze kopgroep. Hier vooraan is het uh, goede samenwerking nog altijd. Nu met uh, Van Garderen, die helemaal diep voorovergebogen daar nu het tempo maakt. Tempo van uh, dik 70 kilometer per uur. Daarachter zit dan Costa. Daarachter die kleine Gauthier mooi verscholen. En dan Christophe Riblon met z'n vieren bij elkaar. Maar wat Komt er hier nog van achter. Kan Vinokourov nog de sprong maken als we dadelijk gaan klimmen naar Superbest Salsi. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 67. Je is ook het Songfestival mee hè? voor België. Frans Taler, J'aime la vie, Sandra Kim. Wij gaan weer naar de koers. Want Er gaan een hoop truien van eigenaar verwisselen vandaag, Rio. Jo. Jongen, jongen, jongen. In ieder geval uh, de truien. Uh, die gaat om de schouders van TJ van Garderen. Tenminste, dat neem ik haast aan. Uh, Jens Volk zie ik nu lossen. Maar dat is niet zo interessant. Want Jens Volk is gewoon een trouwe helper. Uh, maar verder uh, is het ook niet uh, veel. Hij lost uh, uit het uh, peloton. Het peloton dat nog steeds gegang gemaakt wordt. Door de ploegmaat van Cadel Evans en die Thor Husshoff. Nou, ik wil het nog wel eens zien hoor. Of die gele trui vanavond van eigenaar verwisselt. Ik denk het haast wel. Maar hij... Hij verweert zich echt als een leeuw. Die noord, de wereldkampioen, die echt uh, die, die trui... Die, die dan vandaag niet aan heeft, die uh, regenboogtrui... maar toch met uh, verve uh, toont aan het uh, volk, zou je bijna zeggen. Verklaire zit er ook nog uh, vooraan. Dan is het toch vreemd dat uh, Robert Geesink in de problemen is. Dat heeft het toch wel te maken met die valpartij van een paar dagen geleden. Geesink wordt trouwens door de organisatie en iedereen die de Tour ook via internet volgt... en kijkt naar de statistieken die geleverd worden door de tourorganisatie. Het klopt niet dat hij in de groep zou zitten van Kreuziger en Chavanel. Want daar zit hij echt op zeker niet in. Ik denk zelfs haast dat hij gewoon ergens daar in het tweede deel van het peloton zit. Maar ja, het is een groot peloton. Hij kan maar beter wat naar voren schuiven. Want er gaat nog wel wat gebeuren in deze etappe. We hebben een aantal achtervolgers. Fino Kurov, Tiralongo en Fletcher Die proberen bij die vier koplopers te komen. Maar Sebastian, zijn er nog steeds niet bij hè? Nee, ze zijn er nog niet bij. 30 seconden is het verschil. Tussen de achtervolgers, terwijl vooraan. TJ van Garderen nu gaat. Nadat uh, de net Christophe Riblon probeerde om uh, zijn uh, medevluchters uh, af uh, te schudden. En uh, het is nog steeds 30 seconden, trouwens. Want uh, men geeft weer de verschillen door. Van Garderen dus op de pedalen. Handen op de remgrepen. Kijkt even achterom. Maar hij komt niet echt weg. Hoor. Het is Rui Costa die het uh, gat dicht. Daarachter zit Gauthier. En dan die uh, Riblon in vierde positie. En nu uh, valt het dan een beetje stil op het moment dat van Garderen. Garderen wordt teruggepakt, maakt Costa de beweging naar de andere. Ja, jongens, jullie moeten ook wat doen. En dan gaat Riblo andermaal helemaal links van de weg. Tussen de dennenbossen door en op de natte weg Riblo. En het is opnieuw Costa die het uh, gat moet gaan dichtrijden. Want uh, van Garderen was dus net gedemereerd. En misschien dat die twee Fransen wel samenspelen. Want Gauthier die doet eventjes niets op het moment dat uh, Riblo dus andermaal probeert om weg te rijden vier Vierhouten, we kijken uh, naar van alles. Laten we eerst even beginnen. Johnny Hoogland op die berg. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor ons allemaal met die trui. Maar het was een beetje een merkwaardige actie, toch? Je Nou, ja, veel nou, te had... achter toch, om nog wat te proberen? Ja, het denk ik toch gehoopt dat ze wat meer tempo gingen maken vanaf de voeten. Op het moment dat je zag dat ze toch stilvielen... en dat er wat uh, eenlingen demereerden... toen was het eigenlijk al te laat om nog uh, de kopgroep terug te pakken. Ook omdat ze daar gewoon echt wel een snoeihard tempo ja. vanaf de voet hadden. De hele kopgroep uh, spatte uit elkaar uh, 200 meter nadat uh, klim begonnen was. Dus daar, daar hebben ze echt een, een heel hard en een strak tempo omhoog gereden. En dan kom je vanuit de peloton te laat. Ja, overbrug de anderhalve minuut. Maar dat is niet genoeg om, uh, om punten mee te sprokkelen. Als wij nu kijken, het groepje van Vienenkoerof jaagt enorm om bij die voorste uh, vier te komen. Uh, er zitten zo één, één minuut tien. Dan gaan we nog een klimmetje op. Gaan daar nog mensen van achteren zo hard dat heuveltje op fietsen? Uh, ik denk aan de Contador's door, zo, dat ze deze mensen nog gaan bijhalen? Of gaat de winnaar nu toch echt naar deze zeven komen? Nou, die, die, die voorsten zijn elkaar al een beetje aan het uh, aftasten... en constant aan demereren, dus er is al geen eenheid meer. Dus dat, dat zal wel snel terugzakken. Ze zullen snel bij uh, Fina Kurov komen met Tiran Longo. Hij heeft hij zijn ploegmaat. Die zijn met z'n tweeën. Fletcher rijdt ook vol door, dus die heeft ook geen enkele aarzeling. Die rijden nu met z'n drieën kop over kop. En die zullen snel aangesluiten vooraan... En ja, de, daar is uh, zeker bij Coutier wel het beste eraf. Die, die hangt eraan, die ja. komt weer bij. En dus daar heb je ook al niet zoveel meer aan. En de aanloop naar Superbest, dat is toch nog wel een lastige aanloop hoor. Uh, die weg blijft constant een klein beetje omhoog lopen. En dat is erg lastig. Allerlaatste, uh, dat gees ik net op die klim uh, eigenlijk al moet lossen. Dat is geen goed teken, voor die ingewikkeld of te doen. Nee, ja, ik hoop dat hij gewoon wat uh, problemen had met, met zijn materiaal in plassen, ja. met zijn benen. En, maar dat hoop je? Dat hoop ik, ja zeker. En uh, opvallend feitje wel is dat, uh, dat Evans met BMC-team het, het heft in handen neemt. O, achter en de jongens van uh, Leopard, ja. is dat juist? Ja, ja ik weet niet, of, oh, oh, ja. Ja, mag op allerlei het, manieren. Ja, ja precies. Nou, <laughs> <laughs> in Nederland hebben ze die op de schoot opgegroeid, die dingen. Ja. Maar ja, die jongens rijden dus niet op kop. De slekkies blijven in de pelotons. Ze nemen niet een, uh, ja, geen, geen uh, initiatief. Ze nee. laten alles over aan Evans. Dat vind ik wel opvallend. We gaan eens kijken in de koers. Want Gio, die vier vooraan, zijn Aard, er zal geen eenheid meer. Maar zijn ze nog met z'n vieren? Ja, ze zijn nog met z'n vieren. Vier koplopers op 10 kilometer van de finish. Het gaat inderdaad op en af, want die weg die golft zo'n beetje hier bovenover die toppen van het Centraal Massief. En het Centraal Massief doet zijn naam wel weer eer aan, hoor. Want in het verleden zijn hier heroïsche gevechten uitgevochten in de Tour de France. De renners zijn er altijd een beetje bang voor. Het is geen hoge bergen zoals de Pyreneeën en de Alpen, maar het er gebeurt... Altijd wat in het uh, centraal massief. We krijgen weer een demarage vooraan. Sebas. Riblo, Riblo is het uh, andermaal die het probeert. heeft hij al eerder gedaan. Toen werd hij teruggepakt. Vervolgens ging Gauthier. Ging uh, Costa dus nog een keer. En nu is het uh, Riblo wederom. En die Fransen spelen volgens mij toch echt samen. hoor, In uh, de laatste 10 kilometer van uh, deze etappe. 33 seconden het verschil. Naar de groep of toe. En nu een aanval van Van Garderen. Op het moment dat uh, Riblo is teruggepakt. En het ook weer. Behoorlijk gaat regenen. Op die uh, hoogvlakte waar we nu zitten. Op weg dus naar Super, uh, Superbes. Super 6 wilde ik zeggen. Nee, Superbes. Van Garderen met een meter of uh, 3-4. Voorsprong op uh, Costa. Die rijdt het gat dicht. Maar ik zou naar die Fransen kijken als ik Costa was. Want die Fransen doen ook heel veel samen. En dat gaat hij nu ook doen. Dan valt het een beetje stil. Maar Van Garderen komt mede door de harde tegenwind ook niet echt weg. Het blijft een meter of 3-4 tussen Van Garderen. En dan dus Costa, Riblo en Gauthier. Terwijl het nu weer met Parijs uit de hemel komt en ik achterom kijk... ...en uh, om het hoekje waar wij net omheen kwamen... Uh, ...Vinokourof met zijn groepje met gezellen nog niet is verschenen. Dat verschil blijft een halve minuut. Hart uh, Vino Vinokourof is uit op de trui, hè? zo simpel kunnen we het stellen. Ja, zeker. En, uh, een hele goede poging ook. Want uh, niks is uh, makkelijk hier op dat, op dat stuk waar ze constant linksaf, rechtsaf, linksaf, rechtsaf... Uh, ...het gaat een beetje naar beneden, weer een beetje omhoog. Het doet bij iedereen pijn, ook bij de mannen die op kop moeten rijden... om te beperken naar, naar of toe. Dus Ik denk dat hij in het juiste moment heeft uitgekozen. Dit parcours, geen lange rechte wegen waar je elkaar constant ziet. Ze zijn uh, ongeveer 40 seconden voor en ze zijn altijd uit het zicht. Dus ze zien ze ja. nooit. En Dat is wel heel interessant altijd. En Finacourov heeft een grote naam. Voor de eindzegen wordt niemand nerveus van hem. Hè. Hij heeft altijd zijn dagen. Hij gaat iets zo'n trui dan straks met hand en dan voor de enige prachtige redder. Maar hij gaat niet meedoen voor de eindzegen. Ja, die ene dag die hij er iedere keer tussen heeft zitten. En dat, ja. uh, en zelfs op deze leeftijd heeft hij die elke keer nog gehad. Het is hopen hoop dat het een dag is uh, waar het allemaal beperkt is... en waar niet de grote dingen gebeuren. Maar dat is, uh, ja, dat is altijd lastig als je zo'n weet dat die dag komt. Dan kun je alleen maar hopen dat hij niet komt. En zo ook rijden, en dat doet hij dus wel. En Husoft verdedigt zoals gele truidragers dat altijd doen... die kunnen altijd een beetje meer hè, met die trui. Ja, die, uh, die hangt gewoon echt op de tiende plek. De plek waar je het liefst racing ziet fietsen... daar zit hij in die afdaling en al die bochten... met dit natte wegdek, met de regen... Dan wil je gewoon met de eerste 20 uh, rijden. En zeker als kopman hoor je daar ook te zitten. Dus ik, ik hoop dat ze hem gauw naar die positie kunnen brengen. Wij gaan het volgen. <tied> Want, want, want, wij naderen het echte slot van deze supersnelle etappe, Gio. Zeker, en uh, het is wel grappig om te zien hoe met name ook Fletcher heel veel werk doet bij die achtervolgers. Fletcher die uh, weet dat zijn uh, kopman Bradley Wiggins inmiddels naar huis is met uh, dat gebroken sleutelbeen. Een beetje onthoofd dus, die ploeg, en dan mag hij gewoon uh, voor eigen kans gaan in zo'n etappe. En hard rijden, ja dat kan die hoor, die uh, Spanjaard Argentijn is het eigenlijk, die uh, toch uh, een beetje Noord-Europees bloed in de aderen lijkt te hebben. Want het slechte weer daar houdt hij wel van. Hij rijdt altijd goed in de voorjaarsklassiekers. Hij rijdt daar samen met Vino Kurov en Tiralongo. En dat zou alleen maar gunstig kunnen zijn voor Vino Kurov. Met zo'n hardrijder erbij en erachter. Ja, daar er werken ze hard in het peloton. Het is nog maar één mannetje, twee mannetjes van Cadel Evans die daar tempo maken. En ik kan het nu definitief bevestigen in het tweede deel van het peloton zag ik hem toch echt zitten in die witte trui hoor. Die lange man uit Varsenveld. Robert Geesik niks op achterstand. Hij zit gewoon bij twee ploegmaatsen daar voor hem, die hem in ieder geval uit de problemen moeten zien te houden. Maar inderdaad, Aert zei het al, we zouden hem liever wat meer vooraan zien rijden, daar zo'n beetje op plek 10. daar in het peloton. Maar we hebben nog steeds vier koplopers, 6,6 kilometer nog te rijden. We zijn dicht bij de finish. We ruiken de finish. Ja, Van Garderen die ruikt hem het beste wat hij rijdt op dit moment op kop. Daarachter Riblo. Van Garderen probeerde net een keer opnieuw in een stukje afdaling retireren weg bij Riblo, bij Costa en Gauthier. Maar wegkomen zat er wederom niet in. Bochtje naar links nu opgepast, want de weg is weer heel erg nat. En dus ook wellicht weer spekglad in de regen die weer met bakken uit de hemel komt. En doordat er op het moment dat er iemand wordt teruggepakt, weer gekeken wordt, komt het groepje met Vina dichterbij. 27 seconden is het nog gevaarlijke bocht. Naar rechts hebben ze achter de rug, als ze toch bijna zo gaan beginnen, aan die beklimming in Superbes. We zijn in Bess et Anastase. Peloton op één minuut. Koer of met zijn groepje dus binnen de halve minuut. En daar gaat Gauthier, de kleinste van het stel, rijdt nu uh, langzaam maar zeker weg. Van Garderen gaat er naartoe Costa. En dan moet Riblot alle zeilen bijzetten om uh, hier niet gelost te worden. De verneinige demarrage van uh, Cyril Gauthier. En die pakt een paar meters in de straten van uh, Bes. En dat doet hij dan dus uh, op zijn medevluchtes. En ik denk dat Riblot er nu toch definitief af is voor. Gauthier van Garderen. En uh, daar sluit Costa nu ook weer aan. En dan op een meter of uh, tien rijdt uh, die Christophe Rieblon. Aan het Vierhout als we kijken. In die Gauthier, daar gaven we niet zoveel meer voor. Heeft hij een, een vierde adem gevonden nu, dit uh, stukje? Ja, dit is de voet van, uh, van, uh, van Superbes. En, uh, het stijlstuk moet nog komen. Dat komt dadelijk, dus een stukje 10%. En dan beginnen ze echt aan de, aan de beklimming. En dan uh, ik denk ik dat het ook voor onze vriend Gauthier gedaan is. Dat minuutje gaan ze te houden. Denk je dat de winnaar uit deze groep komt? Of dan Finekourov met zijn vrienden erachter? Of gaat het peloton deze sprong nog maken? Nou Ja, ja Finekourov heeft aangezegd. En nu zal hij B moeten zeggen. Hij zal echt uh, voluit hier omhoog gaan rijden. -Longo die gaat denk ik uh, één lange snok geven tot, tot, tot aan uh, dat hij de voorste kan zien. En dan zal het echt aan uh, Finekourov zelf zijn om, uh, om te gaan rijden. Ik ben benieuwd wat Fletcher dan gaat doen. Of hij blijft meerijden of niet. En Dat is een beetje, een beetje afwachten. Want we gaan van Bes naar Superbes, Gio. Ja, dat is nog een stukje hoger. Ja. Daarom heet het ook super natuurlijk. Uh, we hebben een demarage van Rui Costa. Het is niet de voetballer, maar het is gewoon de wielrenner. Rui Costa uit de ploeg van Mobistar. Die Spaanse ploeg, nieuwe ploeg in het uh, peloton. En hij rijdt weg. T.J. van Garder is de enige die hem nog kan volgen. En nu kijk ik in het gezicht van Alexander Vinokourov, Die alleen nog samen is met uh, Juan Antonio Flecha. Knappen hoef van die Flecha dat hij dit aan kan in het wiel van Vinokourov. En Flecha denkt, man, jij mag het doen. En uh, ik denk dat... Dat ze zo meteen de laatste man uit die kopgroep gaan oppikken. Dat zal Gautier. De... Nee, Riblon zal dat zijn. En dan betekent dat ook dat ze er hard aankomen. En dan ben ik benieuwd hoor, die finale. Formeel is het nog 57 seconden. Het verschil tussen de koplopers en het peloton. Maar het gaatje zal wel kleiner worden. Vijf kilometer nog te fietsen. Ja, het is allemaal veel kleiner geworden hoor. Wij gaan nu helemaal naar voren. Zo, zijn nu ook Costa voorbij, die de laatste vijf kilometer in is gereden. Van Garderen op. Op een seconde of drie, vier, meer is het niet. Dan uh, die kleine Gortier, dan Riblol. En we zijn naar voren toegesneld omdat hij er al aankwam. Alexander Vinokourov. Die komt in rap tempo naar voren. Maar nog altijd één koploper uit Portugal. In Spaanse dienst. Ruby Costa is de naam. En wij kijken weer verder hier. Aart uh, Vierhout, Wiener koer of die er aan zit te komen. En een peloton uh, waar nog even niks in gebeurt. Wat verwacht je in dat peloton nog? Gaan klassementsrenners daar springen? Of gaat gewoon één ploeg uh, in hoog tempo naar boven fietsen? Ja, de grote vraag is... Uh, we zagen nog maar één man van BMC rijden net op kop voor Evans. Dat houdt in dat hij niet veel mannetjes meer over heeft. En de kopmannen zelf zullen nu nog niet gaan op dit moment. Dus uh, een beetje afhankelijk van wat de contador uh, zit te bedenken... en wat de jongens van, uh, van Slekken aan het doen zijn... Is, gaan ze achter Vino Kurov aan? Vinden ze hem toch te belangrijk om het gat uh, te laten gebeuren? Dat hij toch weer terugkomt in tijd? Of hebben ze gewoon alleen maar over voor elkaar? En dan, dat is wel een voordeel voor Vino Kurov. Ze koersen een seconde of dertig achter Vino Kurov. Dus daar zullen ze zich toch ook niet te druk over maken? Nee, maar ja. Iedere seconde, iedere seconde. Het, zijn, het, het is tijd. En het is toch een renner die, uh, die niet zomaar even mag laten rijden. En Gezink, als we alles optellen, moet alleen maar hopen zo dicht mogelijk bij te kunnen blijven met een groepje mensen naar boven gereden worden. Ja, wat we vorig jaar ook zagen, of eigenlijk twee jaar geleden daar op de aankomst, dat, dat toch die laatste anderhalf kilometer alles uit elkaar spatten van de voorste groep. Dus de, daar moet het ook echt gebeuren, dat hij eraan blijft hangen. Want we zitten in die laatste kilometers en we willen natuurlijk weten hoe is het voor raam. maar ook hoe is het met Peloton, Gio? Ja, dat is nog belangrijker op dit moment voor ons. Want Robert Geesink heeft opnieuw moeten lossen in het peloton. Terwijl die slotklim nog niet eens begonnen is. Maar in de straten van Bes daar gaat het al aardig stijl omhoog. En daar zien we Robert Geesink in gezelschap. Onder andere van Johnny Hogeland De bolletjes trui dragen die ook moet lossen. Zij zijn eraf bij de echte grote mannen. Geesink heeft een moeilijke dag. En gaat hier gewoon kostbare tijd verspelen voor het klassement. Maar hoe is het Fraan? Daar is uh, Rui Costa, de leider. Daarachter, als ik het er net goed kon zien, nog altijd van Garderen. Maar dat verschil tussen de Portugees en de Amerikaan neemt uh, langzaam maar zeker toe. En ik dacht er net te zien dat Vinokourov daarachter nog alleen zit. Dat hij dus Ribblon achter zich heeft gelaten. Dat hij Gauthier achter zich heeft gelaten. En dat hij Fletcher achter zich gelaten, heeft gelaten. En inderdaad, de Kazach rijdt daar eenzaam. Maar niet helemaal alleen. Want er is veel publiek bij in derde positie. Maar helemaal vooraan tot nu toe... De dus al had de beste man van de dag, Acosta, bijna in de laatste vier kilometer. Inderdaad, Alexander Vinokourov die er aan gaat komen. En dan uh, zijn ze zo langzamerhand bij dat uh, steile stuk. Maar uh, dan moeten ze eerst nog even een lastige kruising uh, over. De renners kunnen daar gewoon doorknallen. En ik kijk naar Alexander Vinokourov die in achtervolging is. Hij heeft inmiddels uh, de twee mannen die hij voorbij is gereden... heeft hij laten staan alsof ze er niet waren. Riblon en Gauthier van Garderen heeft hij ook achter zich gelaten. Eén achtervolger nog op Rui Costa. En dat is Alexander Vinokourov. En het verschil? is kleiner en kleiner aan het worden. Een seconde of tien is het nog, misschien nog ineens meer. De voorsprong voor Rui Costa op Vino Kurov, die er dus heel rap maar zeker aan zit te komen. En nu eventjes op een wat lekkerder stukje zit, want hier loopt de weg een beetje vlak. Dadelijk zelfs ietsje naar beneden zien we al, voordat we dus weer gaan klimmen. De ploegmaats heeft hij bij zich zitten, Robert Geesik. Hij zit in de problemen. Luis Leon Sanchez rijdt vlak voor hem. Ik zag Carlos Barreden daar in ieder geval ook nog bij zitten. En nog twee andere ploeggenoten. Terwijl de ploegmaats van Jurgen van der Broek op dit moment tempo maken. Sterker nog, het is van der Broek zelf die daar ook vooraan omhoog rijdt. En ik zie Rob Ruijg daartussen zitten in het wiel van Philippe Gilbert. Rob Ruijg die daar gewoon brutaal vooraan zit. Vlakbij Alberto Contador Naast de die Schlek. Hoe is het mogelijk? Die Limburger beleeft de dagen van zijn wielerleven. Hij reed een goede Dauphiné, reed daar een tijdje in de witte trui van de beste jongeren... en doet hier gewoon mee in deze etappe naar Superbest. Maar vooraan, daar is het spannend. Is het uh, nog steeds Rui Costa of is Fino Kurev erbij? Nee, hij is er nog niet bij. Uh, Rui Costa rijdt alleen en uh, geeft alles... op dat uh, even wat beter lopende gedeelte in de laatste drie kilometer. wegloopt loopt nog eventjes naar beneden, de natte weg. en Gaat hij zo aan die slotklim beginnen. De jecht, dat laatste steile stuk naar Super West. Maar hij rijdt nog alleen, die Portugees, Rui Costa. 10 seconden is het gaatje tussen Rui Costa en Alexander Finokourov. En daar komt hij aan op die kruising. Waar hij dan zo meteen eroverheen kan knallen. En dan ziet hij in de verte de plek waar de weg omhoog gaat. Daar rechts vooraan, daar zien we dat. De weg gaat dan bijna steil omhoog. Dik 10% dat laatste stuk. En dat is dan zo ongeveer in de richting van de boog. Waar ze weten dat ze de slotkilometer hebben: 2,2 kilometer. Door. Rui Costa die gaat op weg naar die klim. Die laatste klim in de richting van de finish in Superbest. En dat is inderdaad het uitzicht wat ik heb als ik voor me kijk. Dan zie ik die boog van die laatste kilometer. En die hele, hele steile klim. En dan draai ik me weer om. En dan is die net onder de boog door van de laatste twee kilometer. Rui Costa tegen de dranghek aan. En daarachter zie ik dan de lichten komen die uh, uh, Fino Kurov ...moeten begeleiden. Peloton zit op 1 minuut en 5 seconden hierachter. En het verschil tussen Costa en Alexandre Vino-Kourov... ...even luisteren of ze dat nu nog gaat zeggen. Ja, 16 seconden. Verschil tussen de koploper en de kazak. 17 seconden is het verschil tussen Rui Costa en Vino Kurov. 1 minuut en 3 seconden het verschil tussen Rui Costa en het peloton. Rui Costa afkomstig uit Povoa de Varzim in Portugal. Hij is 1,83 meter lang, best lang nog voor een wielrenner. Uh, maar hij gaat het niet redden, denk ik, hoor. Want ik zie hem daar aankomen. Daar komt Vino Kourov steeds dichterbij. En we weten dat hij een enorme punch in de benen heeft. Rui Costa, vorig jaar won hij een etappe in de Ronde van Zwitserland. Maar die etappe in de Tour, gaat hij hem halen of gaat hij hem niet halen? Het zal moeilijk worden, hoor. Want dat uh, lichtblauwe vlekje wat ik daar in de verte zie op dat heen hele steile stuk, dat is Vinokurov en die komt dichter en dichterbij. Dit zijn geen 16 seconden meer hoor. Dit is geen 16 seconden meer, terwijl wij een groep met Portugese supporters hier passeren. Met allemaal Portugese vlaggen. Zij juichen voor Costa, maar gaat hij het redden of niet? Hij zit wel bijna in de laatste kilometer. En daar zijn we in de laatste kilometer. Ruby Costa nog steeds aan de leiding. Het verschil met Alexander Vinokourov wordt kleiner en kleiner. Hij rijdt onder de boog door en daar komt Vinokourov, maar Vinokourov heeft het ook niet gemakkelijk hoor. Die moet ook hard werken voor